Gert Bluk met het NOS-journaal. In Brussel is een anti Etterbeek, melden Belgische media. Hooggetuigen zeggen tegen de omroep RTBF dat er ongeveer 50 politiemensen bij de actie zijn betrokken. Er zouden ook sluipschutters en mensen van de explosieve opruimingsdienst aanwezig zijn. Verder is er nog weinig bekend over de politieactie. De Britse premier Cameron, die in opspraak is gekomen door de Panama Papers, heeft zijn excuses aangeboden. Het was geen beste week, ik had dit beter moeten en kunnen aanpakken, zei Cameron op een bijeenkomst van zijn partij in Londen. De Panama Papers gaan over belastingontwijking en ontduiking via Panama. Zijn overleden vader had een bedrijf dat via Panama opereerde en ook Cameron had in het bedrijf aandelen. De premier heeft er deze week tegenstrijdige verklaringen over afgelegd, tot woede van de Labour-oppositie die stelt dat Cameron het vertrouwen van het Britse volk is verloren. GroenLinks wil dat er belasting komt op geldstromen naar belastingparadijzen. Die zogenoemde paradijsbelasting moet ervoor zorgen dat rente en winsten die naar landen verdwijnen waar geen belasting wordt gegeven, in Nederland worden belast. Nu is het nog zo dat de verplichting om er hier belasting over te betalen vervalt als het geld naar een ander land wordt overgemaakt. GroenLinks wil die uitzondering opheffen voor de geldstromen naar 30 belastingparadijzen die op een Europese zwarte lijst staan. De partij komt met het plan na de onthullingen in de Panama Papers. In Alphen aan de Rijn is de schietpartij in winkelcentrum de Ridderhof herdacht. Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat Tristan van der Vlis daar zes mensen doodschoot en daarna zichzelf. Tijdens de herdenking zijn de bloemen neergelegd bij een monument voor de slachtoffers. Niet alle nabestaanden slachtoffers deden mee naar de herdenking. Sommigen van hen vinden dat de politie moet erkennen dat ze grote fouten heeft gemaakt rond de schietpartij. Daarom hielden ze vanochtend een eigen herdenking. Het weer vanmiddag langzaam, meer bewolking, maar het blijft vrijwel overal droog bij een graad of 14. Vanavond kan er in het zuidwesten wat regen vallen. Morgen kan in het oosten eerst nog wat regenen. Later meer zon en dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journalisme. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file. Tot zover de verkeer.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 Go Go Classics Party. show me go out as out yeah.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 DFM Text TV op kanaal 45 FM En kijk je digitaal via Sigo, dan ga je naar kanaal 40. Fast. And when she's down It's the ocean She said it's a ghost She's two years old And I can recognize both we're, we're not going down En vooral dat blijft hangen, hè, dat beng, beng, beng. De single van alweer uh, enige tijd geleden hoorde je bij CFM. Dat was Eckhart en beng, beng, beng, inderdaad. Nou, we schakelen live over naar het uh, centrum van Zandvoort. Daar zit uh, lekker aan een bakje koffie, Michel Vaas. Goedemiddag, Michel. Goedemiddag. Ja, is een bakje lekker?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 Wauw, geweldig. En heb ja. je nog echt een uh, hele exclusieve auto die gaat komen naar Zandvoort? Uh, waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk, gaan we ook een brilkeven krijgen. Wauw. Uh, en die zie je niet zoveel meer. Nee. En jij heb, uh, neem ik aan, uh, zelf uh, als liefhebber, ook zo'n auto? Ja, ik rijd een fantastische mooie uh, T1. Een rood-witte uh, Volkswagen bus, een T1, uit uh, 1965.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 Dat is het geluid, hè? Ja, <laughs> ja, mooi, hè? Ja. En, wat vind je ervan? Ja, geweldig, Michel. Echt super. <laughs> je zit er toch niet in de studio hier? Geweldig, zijn, zijn je buren er ook blij mee in het uh, dorp, of niet? <laughs> Iedereen die vindt het geweldig. Mooi. Wat mooi is met zo'n auto, je krijgt nooit een middelvinger op.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 All tonight, he gonna sing a song to y'all about this girl. Come here right here. Yeah, come on. On that sunny day, didn't know I'd meet such a beautiful girl walking down the street, seeing those bright brown eyes with tears coming down. So said to himself. She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 How would you like to fly, that's summer my queen should ride But you still deserve the crown, why hasn't it been found, mama Listen.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 ja, wie gaat deze battle winnen? Dat is de vraag. Lekker hè, deze inmiddels alweer wat oudere zinger van Justin Timberlake, Your de Signorita. Daarvoor spraken we met Michel Vaas, de organisator van Vintage at Salesforce. Dat geweldige evenement gaat aankomende vrijdag weer verstart vanaf 3 uur. Iedereen is van harte welkom. Toegang gratis. Als je niet deelde hebt met een auto, dan kan je gewoon genieten van al die mooie luchtgekoelde Volkswagens. Dat vanaf vrijdagmiddag drie uur. Iedereen van harte welkom dus. We levensritme het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 Sting, die is wel populair om er uh, iets leuks van te maken. Hè? Waaronder deze single van verleden jaar. Chris Cap en An Englishman in New York. Inmiddels drie over half drie zullen we het gaan doen. Hier is het CFM Weerbericht. Goed? Weerbericht. Ja, we schakelen over naar Studio 2. Daar zit onze Weerman, Kordraaier. Goedemiddag, Cor. Ja, goedemiddag, Rob.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 Of kijk eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer, We Zo, zo Kip Kriol en de coconuts zijn hier in de stoel pitchen.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 We draaien zo'n beetje alles op de zaterdagmiddag bij CFM. Zandvoort op zaterdag, Zandvoort een hele goede middag. Je Billy Joel en dat uh, mooie Annesty. Ja, CFM bestaat inmiddels al 26 jaar, uh, Cor. 26 jaar? 26 jaar. En het hebben we verleden jaar hebben we 25 jaar natuurlijk uh, geweldig gevierd. Oh ja, dat is waar. Ja, <hacht> ja, ja nee, het was helemaal, helemaal super. En ja, waar ik nog even bij stil wil staan, is even kijken. 26 jaar CFM. Ja, hoe klonk dat nou ongeveer 25 jaar geleden? Nou hebben we een aantal bestandjes voor ons. Oh, laat me één keer raden. Hoe kom je eruit? Ja, ja, ja, hoor. Ik weet het niet. Je hebt ze van mij Ik ga eens even kijken of we een leuke gauw ouwe kunnen draaien. Hoe klonk dat 25 jaar geleden? We mochten nog geen reclame maken toen.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 Zonder wonderwereld. Alleen op CFM. Ah, dat gemeene lachje, hè. Dat gemeene lachje. Nou, mooi, hè. CFM 25 jaar geleden. Ja, zo uh, klonk dat. Geweldig, hoor. Dankjewel, daarvoor. Oh, heerlijk.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 En daarmee gaan we alweer op naar het nieuws en weer van drie uur. in daarna zijn Cor en ik er nog twee uur lang met softport op zaterdag. Een goede middag.